De drie gezusters Heckendorf genieten na van een vismaaltijd, hun toebereid door de knecht Rudolf. Een dubbele intrige spitst zich toe. De zusjes hebben boze plannen met de op hun erfenis jagende knecht, maar ook Rudolf heeft iets in petto. Luister u naar deze betreurenswaardige affaire uit 1838 in Mark Brandenburg. Dat was een heerlijke maaltijd.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 Een um, wijntiek. Hij ligt. Ik had helemaal dicht. Hoe durf je met te tutoieren? Doe die piano dicht, dan verlaat dit vertrek, Rudolf. Da. Da. Da. Is dat waar da. wat hij zegt, da. Clementine? Ik word. Waarom zit dat met jou? Da. Jij acht mij tot zoiets da. in staat. Charlotte, ze bent... Ik. ik sluit niets uit. Bij niemand. En bij dit ellendige misbaksel van een knecht.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 Als we geen geld hebben, kunnen we het Rudolf niet hebben beloofd. Dus kunnen we hem niets hebben geweigerd. Afgezien van het feit dat hij niets kan hebben geëist. <lacht> hij heeft steeds gezegd dat ons geld in het bier is. Ja. Ook dat bier vergeten we. Bravo. Misschien zijn we helemaal niet wie we zijn. Oh, Zover zou ik niet gaan, liever. Dan hebben we ook geen verdiende die Rudolf heeft. Voor oh, Rudolf als mens zou ik aanhouden. Liever ritmeester van Soendman. Nee, die in geen geval, liefje. Begrijp je dan niet, Cecilia, als we niet waren wie we zijn? zijn waren we toch niet zo? Mijn benen <laughs> voelen zo...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 Cecilia Hekkendorf, Marian Berk, Clementine Hekkendorf, Manon Alving en Rudolf Moosdenger, Jaap Meilenveld. Techniek John van Waas en Henk van der Steeg, productie Gini van Duren, regie Louis Huet.